Over 6 en Ceelo Green en Fuck You. En, uh, goedemiddag en welkom bij het tweede uur Entertainment for You. Met in dit uur popster Henry met het showbiz nieuws. Muziek uit de provincie met de provincie Drenthe. Ook komt de nieuwe single van Allen Clark langs. Dus meteen de soundtrack voor Gooise vrouwen. En nu de nieuwe plaats van Armen van Buren. Hij heeft nu een nieuwe radioshow gekregen bij Radio 538. Elke vrijdagavond tussen 10 en 12. Dit is zijn nieuwste single. Kwam af van het album Mirage. Samen met Laura V. is a drowning. Goedemiddag.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 Ben Saunders. Hij zou uh, optreden in Den Bosch... maar er werden slechts tientallen kaarten verkocht. Misschien niet zo heel gek... aangezien een kaart van een half uurtje Ben... 17,50 euro kosten. Een medewerker van het café denkt dat de slechte verkoop... een andere oorzaak heeft. Misschien ligt het aan de avond... of misschien wel aan de artiest... Of misschien ligt het wel aan carnaval. Dat kan ook. Ben Sounders hoorde je en if you don't know me by now een koffer natuurlijk van uh, Simply Red. We gaan verder met uh, Bruno Mars heeft een nieuw album uitgebracht, namelijk Do Waps and Hooligans. Een nieuwe single, that's Just the Way You Are En Grenade. Is dit? Talking to the moon. Somewhere far away. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand You're all I had, you're all I had At night when the stars light up my room I sit by myself, talking to the moon Na nou, zo'n nummer, het is wel een heel mooi nummer, maar een beetje, beetje langzaam heb ik altijd een beetje zin om te gaan zingen. Dus doet u allemaal even mee, daar komt ie hoor. Het was aan de Costa del Sol. Smit en de love en de elevator. En we gaan verder met uh, muziek uit de provincie. Deze week de provincie die bekend staat om zijn hudebedden en enorm veel ruimte. De hoofdstad is Assen en er wonen rond de 490.000 mensen. We gaan door naar de Warnsveld. In 1967 werd Ellen ten Damme daar geboren. De zangeres slash actrice is opgegroeid in Rode. Na haar vooropleiding mocht Ellen naar het conservatorium in Hilversum. In 1991 maakte ze haar filmdebuut in de film De Tranen van Maria Marchita... In 1995 bracht ze haar eerste album uit, genaamd Kill Your Darlings. Ellen is nog steeds heel veel te zien op tv en natuurlijk te horen. Vorig jaar heeft ze nog een album uitgebracht en die heet Durf Jij. Ook um, heeft ze een, een, een nummer opgenomen met de drie J's. Het lied dat wij gaan draaien staat van, uh, op het album Impossible Girl die ze in 2007 uitbracht. De plaat heet Stay en deze week is dus de provincie Drenthe met Ellen te dammen en Stay. Trouble if you are sad. Are you gonna hurt me, baby? Are you gonna change your mind? If you do, wait a little while. Leave it till tomorrow. Stay you wanna stay. uit de provincie met de provincie Drenthe en Ellentendamme en in Stee. De voel de liefde, doe me vreemd After party in de 301 Lowlands, magneetpaar In de caravan, omdat ik Jesse ken Zicht gaat uit vannacht We brengen het Let de in jou zien in mij. Doggie kom maar in mijn mij. Oké, okay. dag in de parra. Glassen vol. Ik heb een Jackie Cola, sterke dank. En met mijn twee soundboeken maak ik werken van. Ik ben een Sieberlaan, de, de Susie Wong Nike fast, geen Louis Vuitton. Zem me niks en dan drinken veel. Waar is het dankje gebleven in m'n keel? In de paradijs om mijn glas opé. Whisky wordt aan de facto face mijn ogen hangen en ze lopen langs. Ze tik-tik zijn en ze zeggen hooi in de pan. In de paradijs om mijn glas te zien. En alle chicks zien dat ik voor de assofine. Ik ben een hoe en ik heb een racht gesteven. Waar ik vandaan komt, denk je van mijn pas misschien. Zicht gaat uit van nacht. We brengen het gaat goed met de oppositie, want uh, ze, gaan, uh, ze hebben geschitterd op de Buma Harp Gala. Daar hebben ze dus een optreden gedaan en het ging wel redelijk goed. En ze is bekend geworden dat ze gaan meedoen met de 3FM Awards. De meeste, waarschijnlijk zijn ze wel genomineerd omdat ze een heel goed jaar begonnen. Maar ze gaan dus ook optreden daar.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 Ik Ja, het is hier weer tijd voor. Goedemiddag, Henry. Ja, goedemiddag, jongens. En mijn uh, tijd natuurlijk ook. Uh, hoe is het nu allemaal? Lekker rustig denk ik, hè? Lekker heel rustig, maar ik wil vragen hoe het met jou gaat, want jij zit midden in het carnaval natuurlijk. Ja, dat kunnen we zeggen. zeggen. We is wel gisteravond weer losgebranden, dus uh, het gaat uh, lekker toe vanavond, denk ik. Ja, heb je nog plannen voor vanavond? Eh, uh, wat later, hè? Uh, Die vrouw van Die moet nog werken, dus uh, die haal ik dadelijk op en dan gaan we even lekker stappen vanavond. Kijk, dat zijn de verhalen. Ja, dat hebben we helaas niet hier. Dus ik moet je niet vragen waar ik thuis kom, maar dat weet ik zelf ook niet. Dus het <laughs> hoop dat je morgenochtend nog wat weet, hè? Jawel, morgenochtend hebben we natuurlijk natuurlijk meer vroeg op, want dan uh, gaan we de cannabiswagen weer verder versieren. Oké, oké. Okay. Okay. Ja, en uh, dan gaan we nog op te verder lopen natuurlijk, hè. Oh, wat een gezelligheid. Oh, jongens, het is mooi weer, dus het kan niet meer kapot natuurlijk. Kijk, helemaal top. Maar er is natuurlijk ook wat gebeurd afgelopen week op Showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. Ja, we hebben natuurlijk dus weer het verhaal van Charlie Sheen natuurlijk, hè? Dat, dat blijft op een gegeven moment lopen. En, uh, hij zegt op een gegeven moment ik voel mij geklaar gezond, ik loop maar 40 schepen per dag, maar mijn longen zijn brandschoon, ja, geloof jij dat? <laughs> <laughs> ik heb geen probleem met mijn leven of nieren. Uh, en ja, als je een het is, doet het een beetje pijn, maar ja, de volgende was zijn ze weer piekvrij in orde. Okay. Ja, goed, uh, zo kunnen de zaken op een gegeven moment ook uh, zien, hè? zolang je geen last van hebt, dan heb je ook niks, hè? Nee, ja, tuurlijk. Ja goed, dus we wachten maar eens af voor wanneer er een uh, volgende probleem weer in uh, de staat natuurlijk hè mm, yeah. nou, Ja. Hij zegt, hij zegt natuurlijk wel van, ja hoe sta je God een lekker balletje af? Ja goed, moet hij zelf weten. Ja, tuurlijk dus we hebben, Ja, ze mogen zeggen van, hij schijnt meegendevens te hebben, dus uh, hij heeft al een stuk of zes. Heeft nu nou uh, vergooid, dus... Uh, mm, mm, mm. Nou, hij zegt, ik heb in te aderen dus uh, oh. daar er zelf energie van. Nou, geloof jij dat? Nou, uh, nee, niet echt. Maar hij moet, eens, uh, hij moet eens komen bij een carnaval, dan ligt hij pas eens uh, feesten. Nou, laten we hem dan maar buiten houden dan, want dan krijg hem nooit meer weg hier. <laughs> <laughs> Goed, ja jongens, we hebben ik ja, met het carnaval, er worden natuurlijk ook artiesten uitgenodigd. En een van die artiesten was Ben Saunders. Ja. Um, uh, maar ja, dat is op een ook niet doorgegaan, hè. Dat nee, was, ja. Uh, ja, een, een tiental, uh, nou, een stukje 30, 40 carnaval verkocht daar, 17,50. En we hebben het maar uh, gecanceld. Ja. Dus uh, ja, heel jammer, maar uh, ja, het was een optreden in, in de Bos. Dus je ziet hier maar, hè, dus, uh, de, de, ja, het leven van een artiest gaat niet over Rozen. en ook niet over die van Ben, natuurlijk. Hè. Maar ik moet zeggen, die kaartjes kosten 17,50 euro ja. per half uur. Er ging niet maar een half uur optreden. Dus misschien was dat wel iets aan de dure kant. Ik denk het wel. En ook de, de, de, de, de kiezers die, die, die we momenteel meemaken: ja. dat mensen gewoon heel geselecteerd uh, optredens uitzoeken waar ze naartoe willen gaan het geld komen bewaren voor, voor de carnaval, hè? Ja. Ja, tuurlijk, logisch. Dat, dat een beetje het verhaal is. Ja. Ja, goed. En dan hebben we natuurlijk ook nog Mieke Telkamp. Kun je die nog herinneren? Mieke Telkamp? Nee, ik kan me niet herinneren. Nou, dus inderdaad. Heel lang geleden, die 26 jaar geleden is die gestopt met zingen. Oké. Okay. En uh, ze heeft op een moment exclusief voor PA verteld dat ze het uh, nooit meer gaat doen dus uh, okay. ja, als je de ziet, als je de nummers hoort, denk ik van oh, was dat was dat, was dat niet de telkamp. Oké, okay, oké, okay, dan uh, gaan we en luisteraars, uh, in, in, uh, antwoord hier, de luisteraars in Amsterdam die kennen we ongetwijfeld nog. Oké. Okay. Toch dus, maar ja, ja zo, dat soort dingen gaat natuurlijk zo, hè? Dus uh, hè. ja, tuurlijk. En dan hebben we natuurlijk Victoria Beckham, hè? De Beckhampjes, hè? Uh, Altijd nieuws over hun. Altijd <laughs> nieuws hè? En, uh, ja, want ze worden weer uh, papa man. Oké. Okay. Uh, ja, want zij zijn een verwachting van een van een uh, ze hebben nou een, uh, een, een echo laten maken, ja. een 4D echo. Een 4D echo, wat is dat dan? Ja, Het loopt nog net niet weg, zoals je het ziet, maar je kunt er echt alle details op zien. Oké, okay. heel oh, leuk. Dat echt helemaal te gek te zijn en uh, ja, over vier maanden is het zover. Ja. Um, ze zegt op een gegeven moment heel van ja, uh, ze, heeft, uh, ze heeft mijn neus. Oh! Nou. Nou is het een beetje een probleem natuurlijk. Want zoals ze we weten natuurlijk, Victoria Beckham die heeft uh, uh, haar neus laten moderniseren. Ja, dat wou ik net zeggen. Dus uh, ik weet niet wat ze gedaan hebben, maar volgens mij kennen ze nog niet. passie chirurgie terwijl ze nog zwanger is, hè? Ja, ja, nee, hoe kan je nou een andere. Nou, ja, die, die... nou goed, laten we daar het antwoord maar een beetje op schuldig blijven dan. Ja. <laughs> Goed, ja, en uh, ja, dan hebben we natuurlijk wat ik al straks zei van Mieke Telkamp. Dan hebben we nog een, uh, een actrice, die is nog veel ouder. Ja. En zegt Zaza Gabor. Ken je die? Ja, die kennen we, ja. Ja, die heeft uh, toch een paar ja, maanden of twee geleden zijn been moeten laten amputeren. Ja. En uh, ja, ze is 94 jaar, ze zegt ook van ja, ik heb geen zin meer om een moment om mijn linkerbeen ook te laten af. En uh, ze heeft volgeweigerd, ik, ik doe niks meer. Nee. Dus, uh, ja, en uh, wat had je zeggen van, ja, als je momenteel, uh, ja, die, uh, dat ben je aan apporteren, heeft ze nog 50% kans om een jaar te overleven zonder operatie. Dus Oké. Okay. We wachten eens dus even af. En uh, hoe oud is zij? 94. Oké, okay. dus ja, het is wel een hoge leeftijd, hè, natuurlijk. Ja, dacht ik wel. Maar ja. Nog iets te uh, laten doen, uh, nou, ik kan me dat wel wat voorstellen. Ja. Goed, ja, we hebben natuurlijk uh, het, het leuke leuke verhaal van uh, Glennis Grace. Ja. Yeah. Die, uh, die is gebeld door de Voice of Holland om mee te doen met het programma. Oké. Okay. Ja, dat, dat uh, ja, ja, dus die is natuurlijk al zelf jaren bezig in de, in de muziekbusiness. Want, ja, dat ja, is ja, apart. Een heel zangeres, een hele goeie, ja, die ga je toch niet mee laten doen met de voice Nee, dat, is de, dat vind ik apart, want zij is echt al heel lang bezig, toch? Ja, natuurlijk. En ze zegt zelf ook van, ja, hey, uh, wat, wat, wat vragen ze me niet? Nee. Uh, dus ik en weet, ik weet, ik weet, uh, wekelijks treed ik op in het weekend. Ja. Dus ze zit hem bijvoorbeeld heel erg goed. Ze zegt van, ja, als ze me nou vragen om als jury dit mee te doen, dan is het een hele ander verhaal. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat zou nog wel kunnen. Maar bijvoorbeeld... Uh, uh, artiesten als Raffaella. Ik denk dat zij ook is gevraagd. Ja. Kijk, aan die ja, kant snap ik is. het nog wel. Dat zijn... Ja, ...nog niet heel erg populair is, maar Glennis Craze Grace is toch al een tijd bezig. Ja, uiteraard. Ja. Ja, je ziet op een gegeven moment dat het programma natuurlijk wel... Uh, ...behoefte heeft aan goede artiesten. Ja. En, uh, ja, als je op een gegeven moment een hoop goede artiesten hebt gehad... ...hebben we nou weer gisteren weer gezien met, uh, met X-Factor... ...dan lopen er ook een paar echt goede zangers en zangeressen bij. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment de ik toch wel een beetje dun als je zoveel programma's hebt. Uh. Ja, ja, ja, zeker. Of je gaat natuurlijk in, in herhaling vallen van, van artiesten die elke keer meegedaan hebben. Ja, en of dat nou op een gegeven moment elke keer leuk is, een keertje is dat leuk, maar je moet niet aan de gang blijven. Nee, ja, tuurlijk. Dus we wachten wel eens even af. Ja, goed, we hebben natuurlijk gisteren inderdaad X-Factor gehad en Sterren Dansen het ijs. Ja, klopt. En het mooiste vond ik natuurlijk toen net het Joling uitlachte. Heeft je dat gezien toevallig? Ik heb het niet gezien, maar ik heb wel iets gehoord. Vertel. Ja, hij had op een gegeven moment zo'n pet op je kop waar allemaal de vonken uitsprongen. En uh, ja, toen uh, Gerard bij Nems kwam staan, ja, kwam, uh, de, de rookholaker kwamen er nog uit. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus dat was wel even lachen natuurlijk, hè. Oké. Okay. Ja. Maar ja, ja, ik hoort. denk dat Gerard er wel om kon lachen, toch? Ja, ah, natuurlijk. Zeker ja. Weten, Dat hoort er ook bij, hè. Ja, nou leuk. Ja. Ja, Zoals ook gezien hebben we dan uh, met het even bij uh, Sterredans op het ijs blijven, Schaatsen op ja. uh, Daar hebben we natuurlijk bij Bert van Veen uh, gisteren uh, helaas de show had moeten verlaten. Okay. Maar ze zegt zelf wel, van, uh, ik ben er echt niet rouwig om. Het is, ja, schaatsen is mijn uh, specialiteit ook helemaal niet. Nee. Uh, het, het, het was alleen een beetje natuurlijk heel uh, aandoenlijk toen uh, haar zoontje, uh, Sylvijn op een gegeven moment, uh, flink in snikken uit was zijn dus moeder was gevallen. Oh. Ja, dat was inderdaad heel aandoenlijk om te zien. Ja, goed, en, uh, ik heb een... nog een vraag over uh, Sterren op IJs. Wie zitten er nu nog in? Uh, even kijken, ja, Michael Bogert zit er nog in. Uh, dan hebben we... Uh... Ralf? Zitten, ja, de Smidtjes zitten er nog in. Oké, okay, beide nog, oké. Okay. Dus uh, even kijken, wie hebben we nog meer. Uh, maar dan moet ik even nadenken, dan moet ik even nadenken. Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dus, het, het wordt steeds dunner natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. Binnenkort is dus, het uh, hoe, uh, finale, hoeveel weken nog? Dat kan niet lang duren, dat zal op een gegeven moment toch wel in uh, april afgelopen zijn, denk ik. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Yeah. Maar we wachten eens dus even af. Ja, tuurlijk. Ja. Goed, ja, dan hebben we natuurlijk... Uh, de andere kant was uh, X-Factor. Uh, daar hadden we de Nederlandse Justin Bieber die, uh, die meedoet. Ja, wat was dat? Ja, nou, het is zo dat die jongens schijnt ook helemaal populair is met, met de meisjes. Ja. En, uh, of hij wordt gewoon voor zo lang gelanceerd. En, uh, ja, en ik Vertijn heeft maar gewaarschuwd om niet uh, buiten schoenen te gaan lopen. Nee. Dus uh, ja, goed, uh, ik, ik, weet, ik weet niet wel voor wat het waard is, maar uh, hij is door Peros Hilton op de site gezet of zo. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, ik weet ook niet wat, dan, wat we daarmee aan moeten. Ja, nou wacht even af, maar hij is wel in ieder geval wel door. Dat weet ik eigenlijk niet, ik heb het gisteren niet helemaal kunnen uitzetten. Okay. Uh, dus uh, dat is best wel een beetje chaos. Gisteren. Ja. Maar er waren toch hele goede die weggestuurd zijn. En dat, dat vond ik wel een beetje vreemd. En ja. er minder bij die ze erin gehouden hebben. Ja. Dus ik heb het even niet allemaal weer plaatsen wie er allemaal precies doorgegaan is. Dus dat zijn wel heel wat. Ja. Maar ik houd het vuur hou in de gratis, in dingen Maar dan hebben we het volgende week wel even op. Ja, top. Dat wil ik wel weten, want als hij zo populair is... Ja, natuurlijk. Zeker. Ja, goed. Dan heb ik nog één dingetje voor jullie. Ja. En dat vind ik wel erg leuk voor het verhaal. Uh, dat is natuurlijk ook niet echt een van de jongste meer. Hij is ook wel 67, maar hij heeft het toch om elkaar om een, uh, een hele mooie rol te uh, maken in, uh, in de film Dracula. Ja. ja, hoorde ik, ja. Ja hij, ja, hij speelt Van Helsing gaat hij spelen en het wordt een 3D-film. 3D, ja. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik vind het te gek voor, Op die leeftijd nog een, uh, een glanzel te gaan, gaan spelen. Ja, Rutger Houwer, ja leuk. En hij wordt volgens mij vampierenbestrijder, toch? Ja, ja, Van Helsing, ja. In zijn rol, ja. ja, ja, ja. Het is dus een beetje een uh, klassieke, klassieke, uh, klassiek gegeven natuurlijk ja. in de films Ja, ik het hem wel wat nu, ik, ik heb het gehouden weer in, uh, in een rolprint. Ja, leuk. Nou, leuk voor hem toch? Dus we wachten dus even af jongens hoe het gaat, hoe het meer verder gaat. Ja, oké. Okay. Dus maar dat was het best een beetje voor wat ik jullie eruit heb kunnen pikken. Oké. Okay. En uh, ja, ik, ik vond het best wel veel eigenlijk, dus. Ja, er is veel gebeurd, hè? Nou, ja, echt wel, ja. Dus is dus een leuke ding om uit te halen. Ja, en als je alles over na ziet natuurlijk, ja, op het internet staat alles te lezen. Hè? Ja, zeker weten. Nou, Henry, volgende week uh, spreken we je weer. Dan zijn we weer. Zal de, zal de golflengte natuurlijk. Is. Ja, en ik wens je een heel fijn weekend met uh, Carnaval, hè? Ja, dat zal zeker lukken. Hartst, hartstikke fijn. En uh, ja, voor jullie ook een heel fijn weekend. En als je nog de kans krijgt om naar het zijde te komen, dan bel je me maar. <laughs> ja? hey Henry, dankjewel. Ja. Hoi. Absoluut. with every line.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 we me—I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic. Show, Cause my heart warms diesel So whatever you Duomo en and Magic. magic, and magic. And en daarvoor Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Ooit willen weten hoe dit nummer... Iedereen wel bekend, Gigi, De Acostino en L'Amour de Jure. Ooit willen weten hoe dat nummer in een orgel klinkt. Nou, gewoon zo. Ja, ze worden nog eens modern hè, in de kerken. We gaan even door met het volgende nummer hier bij Entertainment View. Ik weet nog wel, toen ik als kleine jongen op dit nummer stond te dansen. Het is een boyband. Misschien een beetje fout. Maar ik vond het vroeger een heel leuk nummer. Was ook titelsong van de Mr. Bean film. Boys on a picture of you. Goiten en learn a little given... ...and a loving and a for boys zone... ...and a picture of you. En zo eindigen we Entertainment View... ...voor deze zaterdag 5 maart 2011. Volgende week zijn we natuurlijk... ...weer hier bij CFM Zandvoort. En een heel fijn weekend. Wat jij gaat doen, misschien gaan we relaxen... ...misschien gaan we uit. Maak niet het. Een heel fijn weekend. En ik spreek je... ...volgende week weer. We eindigen met de beste... ...danceplaat van het jaar 2010. The Swedish House Mafia. This is one.